Jan van der Putten met het NOS-journaal. Sinds de Tweede Kamer de orgaandonorwet heeft aangenomen... laten per week zo'n 30.000 mensen registreren dat ze geen donor willen zijn. Nog eens 20.000 mensen die als donor geregistreerd stonden... hebben hun ja omgezet in nee. Dat meldt trouw. Eerder gaven zo'n 350 mensen per week aan dat ze geen donor willen zijn... De wet, die een maand geleden door de Tweede Kamer werd aangenomen... regelt dat mensen die zich niet registreren automatisch orgaandonor zijn. De wet ligt nu voor goedkeuring bij de Eerste Kamer. Leden van het Koninklijk Huis hebben in de afgelopen jaren... twee historische kunstwerken verkocht en de opbrengst zelf geïncasseerd. De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt een bericht daarover van NRC Handelsblad. Het gaat om een schilderij en een verzameling historische tekeningen. Volgens NRC leverde de verkoop miljoenen op... De kunstwerken zijn nationaal erfgoed, maar ze zijn niet aan Nederlandse musea aangeboden. Volgens de RVD zijn de Oranjes dat ook niet verplicht. Ze mogen zelf bepalen of de opbrengst naar het goede doel gaat, zoals in 2011 gebeurde, of dat ze het geld zelf houden, zegt de RVD. In de buitenwijk van de Turkse hoofdstad Ankara hebben twee terroristen zich opgeblazen. Volgens de autoriteiten gebeurde dat bij een politiecontrole in het kader van een antiterreuroperatie. De politie ging naar het pand waar de terroristen zich schuilhielden en gaf hen de opdracht zich over te geven. Toen lieten ze explosieven afgaan. Verder zijn er geen slachtoffers. Waar de terroristen een aanslag wilden plegen is onbekend. Volgens de Turkse autoriteiten hadden ze banden met de Koerdische PKK. Formule 1-coureur Max Verstappen start morgen bij de grote prijs van Japan op de vierde plaats. In de training op het circuit van Suzuka reed Verstappen de vijfde tijd, maar de man vlak voor hem, Sebastian Vettel, werd voor straf een paar plaatsen naar achteren gezet. Nico Rosberg start morgen in Japan van pole position. Het weer. Van het noorden uit steeds meer zon. In het zuiden nog een enkele buit wordt ongeveer 14 graden. Morgen meer bewolking. In het noorden kans op een bui wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NWS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam... bij knooppunten diemen 4 kilometer door een spoedreparatie. Er zijn twee rijstroken dicht. Veel vertraging op de A9 richting Alkmaar. Tussen de knooppunten raast op een vels 8 kilometer... met ruim 2 uur vertraging. Dat komt door technische problemen met de brug over het zeikanaal C. Die wil namelijk niet meer dicht. Het verkeer kan beter omrijden via Saandam. Op de A12 richting Den Haag staat 4 kilometer file... tussen Reewijk en Gouda. Tot zover de verkeersinformatie.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 Bram Vermeulen, natuurlijk. Ja, politiek. Ja, we gaan eventjes een kwartiertje politiek bedrijven. Precies. En uh, welkom weer bij het programma Goedemorgen, Zandvoort. Gepresenteerd vanuit Hotel Hoogland, waar de koffie uitstekend is. Dank uh, Floris Faber voor het schenken van de koffie en de thee. Uh, en water natuurlijk. Ja, echt duinwater hoor. <laughs> uh, Aan tafel zit uh, onze grote vriend uh, Ruud, uh, Ruud Sandbergen, fractievoorzitter van D66. Uh, welkom Ruud. Dankjewel. Fijn dat je er weer bent. Ik uh, vind het fijn om hier te zijn. Met dit mooie weer. Heerlijk hè. En ik vind het ook leuk om jou weer uh, eens een keer te zien. Ja, het is een tijdje geleden geweest, dus een maar terug. Ik, ik mocht weer even komen. Oké. Okay. Nou, dat betekent dat ik toch wel een paar vragen aan je heb. Nou, brandlos zou ik ja, zeggen. Ik heb een klein beetje achtergronden van politiek, maar... Uh, ik, ik weet wou, het. Ik wou het over twee punten hebben. Allereerst, uh, de ambtenaren die naar Haarlem toe gaan. En uh, heel belangrijk, het hele minimabeleid wat uh, aan de orde is geweest. Uh, ja. Wat unaniem is aangenomen, de voorstellen. Een unicum in Zandvoort? Nou nee, niet hoort, helemaal. Zo hoort, zo hoort het. het ook. Dit is zo'n belangrijk onderwerp dat u, hoort unaniem te zijn. daar ben ik helemaal met je eens en daar gaan we het ja. straks over hebben Goed, eerst eventjes, uh, de ambtenaren gaan naar Haarlem toe. Nou, er is, er is veel over te doen geweest, uh, nog steeds. Jullie zijn wat dat betreft heel consequent, D66. Want ik heb je verkiezingsprogramma er even op nagekeken. Je hebt dat in je verkiezingsprogramma, 2,5 jaar geleden, al duidelijk aangegeven. Uh, niet met het doel om kosten te besparen, maar vooral om betere diensten te kunnen leveren. Uh, zijn wij voorstander van het samengaan van ambtenaren met de gemeente Haarlem. Klopt. Nou, het staat niet helemaal zo. in nou, De gemeente Haarlem met andere gemeenten. Maar, um... Ik kan het voorlezen. Er staat waar mogelijk kan de gemeente ook samenwerkingen aangaan met andere gemeentes om zo'n schaalvoordeel te behalen. Niet met het doel om kosten te besparen, maar vooral om betere diensten aan te kunnen bieden dan nu soms het geval is. Precies. Dat is de letterlijke tekst. Precies. <laughs> nee, laten het even goed, uh, goed zeggen. Nou, mag ik daar iets ja. over zeggen? Ja, graag. Want, want uh, even een toelichting daarop. Uh, Wij waren er natuurlijk al een tijdje mee bezig. Uh, bezig eigenlijk al sinds 2008, want toen was er een bestuurskrachtonderzoek. Dat, uh, dat doe je niet voor niks. He. Daar moet je dan een aanleiding voor hebben. Uh, dus ik neem aan dat daar uh, een paar jaar van tevoren over gebabbeld is binnen de Raad. Daar was ik niet bij, want toen was ik er nog niet, zoals je weet. En uh, met dat bestuurskrachtonderzoek, uh, daar staat eigenlijk al van... Uh, Zandvoort, uh, jullie moeten samenwerking zoeken met uh, anderen. He, daar komt het op neer. En um, Eigenlijk is dat het enige punt uit dat bestuurskrachtonderzoek... Uh, waar uh, een beetje gevolg aan gegeven is, althans in die periode. Want um, in dat uh, bestuurskrachtonderzoek wat wij nu net hebben afgerond, laat ik maar zeggen, staat eigenlijk dat met die aanbevelingen... van 2008 eigenlijk weinig is gedaan. Neem niet weg dat in 2010 er een nieuwe coalitie is gevormd. En die, heeft, uh, uh, die is onderhandelingen aangeknoopt... in eerste instantie met Heemstede en Bloemendaal. En uh, uiteindelijk uh, is dat uh, volgens zeggen van het college destijds, maar ook volgens informatie die ik heb gekregen... van uh, bestuurders uh, van Bloemendaal en heemsteden... die direct of indirect daarbij betrokken zijn geweest. Het heeft eigenlijk, men heeft elkaar niet kunnen vinden. Daar kwam het eigenlijk op neer. Vervolgens heeft men met Haarlem uh, gesproken... en uh, is beslissing genomen om... Uh, de, de, de sociale sector, laat ik maar zeggen... over te dragen aan de gemeente Haarlem. En eh, eigenlijk als een soort van... moet je luisteren, als dat lukt, dan gaan we verder. Nou, er is een evaluatie, heeft er plaatsgevonden. En eh, daaruit bleek dat het dus eh, goed verlopen is. Eh, je, je kan altijd op een gegeven moment zeggen... ja, nee, eh, er moeten punten verbeterd worden... Helemaal tot je dienst, maar over het algemeen is het goed gegaan. Maar nu heeft de raad in meerderheid besloten om ook. Dat gaan we donderdag doen, hoop ik. De commissie heeft dat besloten. De, de commissie heeft het. Uh, ja. Nou heb ik de, dan meteen de opvolgende vraag. Want ja. ik ga weer naar jullie programma toe van ja. D66. Um, en daarin staat, ik ga het even letterlijk voorlezen. Ja. Mochten we op termijn dus besluiten om inderdaad voordeel te zoeken in samenwerking met de andere gemeenten, dan dienen de inwoners daarover, wat ons betreft, ook ruim van tevoren te worden geraadplicht in een referendum. Ja. Klopt. Nou, daar zie ik dat op te hebben wachten. wij uiteraard. Uiteraard is dat uh, uh, besproken in, uh, in, in, bij de coalitie. Uh, nee, maar ik praat even over de Ja, nee, 16. dat begrijp ik. Maar je weet, uh, als, als politieke partij. Als je in de onderhandelingen zit met uh, anderen, dan uh, heb je uiteraard je verkiezingsprogramma. Dat probeer je uh, zoveel mogelijk uh, in het coalitieakkoord opgenomen te zien worden. En dat lukt niet altijd. Uh, wat wel is opgenomen op dat gebied, hè, is burgerinitiatief, uh, hoe heet het... Uh, uh, hoe heet het? vergaande participatie en nog twee, uh, twee uh, uh, dat staat ergens achterin, dat wij uh, nieuwe ontwikkelingen of nieuwe mogelijkheden nog zullen onderzoeken. Op dit moment, met alle respect, er is geen referendumverordening. Dus we kunnen geen referendum houden. Uh, er was een referendumverordening, misschien weet je dat nog, ja. in 1994 was dat is die aangenomen ook op initiatief van uh, D66. Misschien kan je is, dat jullie, ook, is jullie landelijke hobby. Dat is in 2000, uh, uh, 2000, 2002, in die periode, laat ik maar zeggen... is dat referendum, uh, die uh, referendumverordening... Um, uh, ja, die is van tafel gehaald. En boze tongen beweren dat dat te maken heeft... met het voornemen van het college of in ieder geval een wethouder om de middenboulevard door te, te bebouwen. Maar ik weet niet of dat waar is. Maar kijk even naar nu. Ja. Dus er komt geen referentie? Nee, er is geen verordening. Dus er komt geen behoefte geen aan de uitspraak van de gemeente, de inwoners? Nou, we hebben dat wel geprobeerd, zoals je uh, waarschijnlijk weet. Het is eigenlijk tot twee keer toegeprobeerd. Uh, in eerste instantie is het door de gemeente gedaan. Dus de gemeente heeft allerlei uh, sessies belegd in het raadhuis... Er zijn uh, overigens wel allerlei organisaties dus, uh, van werkgevers, hier, ondernemers hier in Zandvoort, maar ook maatschappelijke organisaties. Die zijn daarbij betrokken geweest. Er is ook een, een, een, een, een bijeenkomst belegd uh, voor uh, burgers van Zandvoort en daar kwamen er, ik meen twaalf. Dus ja, het enthousiasme was niet echt uh, groot. Wat we wel toen hebben gehoord is, moet je luisteren. Als wij als burgers geen last hebben van, uh, van zo'n reorganisatie... als wij gewoon naar het raadhuis kunnen gaan voor onze dingen... dan vinden wij het allemaal best. Nou, we hebben op een gegeven moment dat bestuurskrachtonderzoek uh, hebben we, uh, gedaan of laten doen... En uh, die, uh, die heeft eigenlijk, die mensen die dat hebben gedaan, die hebben ook gesproken met allerlei organisaties, maatschappelijke organisaties, uh, uh, hoe heet het, ondernemers. En die hebben ook een, een uh, bewonersavond belegd en daar kwamen de zeven. Oké. Okay. En uh, ja, tus, tus het leeft niet erg. En dat is eigenlijk een beetje tekenend, want ik kan mij een mail herinneren of, of op Facebook, Politiek Café. Ik meen dat dat van mevrouw van der Veld was van, van GBZ. Die uh, vorig jaar een oproep deed in Politiek uh, Café aan, aan mensen. Van jongens, kijk nou toch eens wat er allemaal gebeurt. Dat we niks van jullie horen. En kijk eens wat, wat vreselijke dingen zijn gebeurd met de gemeente Ten Boer, Een metropool van 7500. Mensen in Groningen en de oproep, dus de respons daarop was eigenlijk ook minimaal. Maar, maar ja. ik, als ik even over de boulevard dat stukje neem, zeg maar, hè? dus de middenboulevard, ja. dan praat je over Venemaplein, Van Vaageplein, Palace. Is dat is, zeg ik dat goed? Strikt formeel. Volgens mij loopt het vanaf wat vroeger kiezer was. Vuur, Vuurboerstraat. Ja, tot aan uh, tot met Bouwenspallers. Ja, maar goed. Als je het, als je het stuk neemt, Venemaplein, uh, Vaartjeplein... Dan, dan praat je dus over gemiddeld heel wat oudere mensen... die daar wonen. Ja. Plus dat daar ook behoorlijk wat uh, uh, toerisme zit. Maar ik, ik, ik kan even de, de vraag... Nee, maar over het, het, feit, het feit dat er zo weinig mensen zijn komen... Uh, kijken en die reageren. Ik kan me voorstellen dat er heel wat oudere mensen zijn die zeggen, het zal mijn tijd wel duren. Als daar jongere mensen zouden wonen meer, hè, die zouden misschien meer reageren, want die hebben zoiets van, ja, potverdorie, het gaat om onze toekomst, het gaat om wat er daar gaat gebeuren. Dus ik, ik kan me wel een klein beetje voorstellen dat die opkomst niet zo groot is. Ja, ik weet het niet. Er wonen, er wonen 16.500 mensen in, in Zandvoort. Ja, in Zandvoort, hè? maar we en, hebben uh, het nu over dat en, stukje. En, uh, uh, dat zijn, uh, ik weet dat het een groot percentage aan ouderen is. En, um, maar ik moet wel zeggen dat, dat uh, ja, bij die belangengroeperingen, waren ook, uh, was ook een belangengroepering van ouderen. Die, die zat daar ook bij. Dus, dus ja, uh, ik weet het niet. Nee. Maar dat in ieder is het geval. Van de oudere partijen. Ja, ja. Uh, Midden uh, Of zo, yep. toch? <laughs> maar ik bedoel, um, de, de opkomst van, van uh, de burgers voor, voor die uh, uh, bijeenkomsten, ja, die, die was, laten we zeggen, minimaal. Ruud, we sluiten dit onderdeel over uh, samengaan met Haarlem. Dan wel het overhevelen van ambtenaren even af. Ja. Want de... Misschien nog wel een één een een mededeling over... Uh, we hebben nu een, een positief advies gekregen van de ondernemingsraad van de ambtenaren. Die, uh, ja, die staan te trappelen om over te gaan. Kunnen ze dan de Harlem pas gaan gebruiken? Vast wel. Goed. Want dat is meteen Maar ik denk onderdeel. niet dat dat nodig Echt? is. Uh, we, we, we praten over het minimaalbeleid. Ja. Uh, ik heb er dus straks al gezegd uh, uniek dat de complete gemeenteraad hiervoor stemt. Uh, natuurlijk wel een paar aan- en opmerkingen, positieve opmerkingen. Uh, als we praten over minimabeleid. over hoeveel gezinnen praten we dan in Zandvoort? Heb je een flauw idee? Nee. Zijn eilig, het de 10, 50, nee, nee, 100? Zeg, het zijn er meer, want uh, het zijn niet alleen uh, mensen die, die uh, laten we zeggen, een bijstandsuitkering of wat, uh, wat dan ook hebben. Het zijn ook uh, bijvoorbeeld uh, ouderen die alleen een, een, een AOW-uitkering hebben. Het zijn ook ZZP'ers uh, die uh, ja, door omstandigheden uh, gewoon niet genoeg verdienen. Het, het is een, een vrij brede groep. En uh, wat ik wel weet, ik weet het aantal niet, uh, sorry. Maar ik weet wel dat het aantal groeit. Ondanks het feit dat de economische uh, toestand hier in Zandvoort... en trouwens in heel Nederland verbetert... schijnt dat aantal toch te groeien. Ik heb uit stukken gelezen dat het ongeveer neerkomt... op 25 euro per week per persoon. Dat, dat men dan krijgt als men in de minimum zit. Cor, ja. je staat te zwaaien. Wat is er, Cor? Vier minuten? Oh. Nou, we gaan gewoon door. Maar dat je, dat je moet leven van 25 euro per week, per ja. persoon. Het is niet veel. Als je, als je nagaat, dat het, ik heb dat wel even bekeken, is dat als je een, een bijstandsuitkering hebt voor een, een gezin met kinderen, kom je op 1400 euro bruto. Dus uh, zeg maar dat je dan 1000 euro netto te besteden hebt. Um, Trek eraf je huur. Nou, en dan blijft er weinig over, Pieter. Ja, ja. Huh? Ja, dat is ook zo. Nou, ja. best, nou bestaat hier in, in Zandvoort het, uh, de adviesraad, sociaal, uh, sociaal domein. Ja. Uh, wat is hun mening? Want... Ze zijn over het algemeen uh, positief daarover, heb ik, heb ik gelezen. Ik heb niet een, een, uh, bij de stukken een, uh, een, een apart rapport gezegd. Uh, van, van hun, want dat had ik eigenlijk wel uh, willen hebben. Maar, uh, het tussen... is er wel, want... Ja, ongetwijfeld. Maar tussen de regels door en uh, van, het, van het, uh, het stuk hier, minimabeleid, et cetera... Uh, zie ik wel dat zij daar uh, uh, een, een flink veel adviezen hebben gegeven. Dat bedoel ik. En over het algemeen... Nou, dat is, is ook alleen maar... Ze hebben een positief goed. advies gegeven ja. met een aantal aanbevelingen. Precies. Onder andere... Uh, Plaatsen, ...die moet je ja. eigenlijk gratis maken voor minima... ...want hoe eerder Ik, die kinderen uit die gezinnen... ...in contact komen met ja. andere kinderen... ...hoe beter het is Ik voor hun schooloprijden. Ik ben trouwens in de war, je hebt gelijk... ...ik heb dat rapport ook gelezen... ...het was een vrij uitgebreid advies... ...ik ben in de ja. war met het Sociaal Wijkteam... Nee. ...want dat komt, dat komt volgende week aan de orde. Dit is de adviesraad. Ja, de adviesraad die heeft een, die heeft een hele goede bijdrage geleverd... ...aan tot zandkoming van dit stuk... En um, volgens mij zijn die adviezen eigenlijk ook uh, nagenoeg allemaal overgegaan. Ja, nog niet allemaal. Nee. Uh, het, een van de voorstellen is koppel de Haamse pas aan de Zandvoortpas. Ja. Nou, nu is er een Zandvoortpas, je hebt het net laten zien. Mooi, maar hè? er zitten nog wat verschillen in met de Haamse ja. pas. Maar dat is natuurlijk de kleur lokaal. Hè? Uh, we hadden het net over de ambtelijke samenwerking. Dat doen we gewoon omdat we zelfstandig zijn. Dus er, zijn, er zitten verschillen. In het minimabeleid van Haarlem. En, en, en dat van Zandvoort. En dat is natuurlijk ook. Bijvoorbeeld beetje... gratis huiswerkbegeleiding. Nou, wat dat vind is... je daarvan? Ja, het was hartstikke goed. Ja. Ja. Nou, ik moet je zeggen. dat er, er is een, een, een elftal uh, voorstellen. Hè, worden er benoemd. En uh, het meest spreekt mij eigenlijk. dat soort uh, voorstellen aan. Uh, wat te maken heeft met, met uh, onderwijs. En, uh, maar ook bijvoorbeeld de begeleiding van uh, ZZP'ers uh, door de Kamer voor Koophandel. Dat zijn, dat, dat, dat zijn geen subsidies of dat zijn geen uh, uh, toeslagen. Ik vind dat eigenlijk meer, dat zijn investeringen in ja, precies. mensen. Want die, die mensen willen uit die bijstand blijven of in ieder geval zelfstandig blijven. En daar help je ze dus mee. Ja. Wat, wat ik vervelend vind, als, als, als ik mag, uh, uh, laten we ze uh, Toos en Henk noemen. Hè? De, van, je weet wel van het Haaromsdagblad. En um, die hebben kinderen en, en door omstandigheden uh, komt uh, Henk die komt in de WW en vervolgens in de bijstand. Nou, heb je een probleem. Ze hebben een kind, een dochter, en, en die zit op de basisschool en die gaat, uh, die gaat naar uh, het voortgezet onderwijs. Dan zou ik eh, Als zij dan kiezen, bewust kiezen voor de Gertenbach, eh, de, de, die dochter die past daar goed, dan zeg ik ja, Gertenbach is een goede school. Dus als jij vindt dat dat de beste school voor je dochter is, moet je dat doen. Maar als eh, de dochter, laten we zeggen, geschikt zou zijn voor eh, het ECL of, of voor het Hagenveld of voor, voor het uh, Stedelijk Gymnasium, yeah. voor, dan is het een slechte keus. En het zou toch vervelend zijn als het door financiële redenen uh, die, die dochter daar niet naartoe zou, te, zou kunnen gaan. En in, daarom. Het... In dat kader heb ik meteen dan een vraag aan je. Uh, want uh, ja, iedereen is, is enthousiast. Toch blijkt dat er één puntje van kritiek is. Als iemand nu hulp gaat zoeken uh, in dat hele minimabeleid, dan moet die, kan hij niet in zomver terecht. Maar moet hij naar Haarlem toe? Want daar kan je maar de aanvraag indienen. Uh, toen daar in de adviesraad over gesproken werd... Uh, werd er gezegd door de ambtenaar... "Nou, dan ga je toch met de bus ga je naar Haarlem toe. Maar daar hebben die mensen geen geld voor. Nee. Die hebben geen OV-kaart. Dus daar moet iets voor geregeld en worden. En vervolgens zei die ambtenaar... dan ga je maar op de fiets naar Haarlem toe. Ja, maar die, maar die, heb die mensen in. hebben ook geen fiets. Nee. Waarom is er dan geen plek in Zonvoort... Ja. waar ze terecht kunnen? Nou... In ieder geval is het wel zo dat euh, als je op een gegeven moment eenmaal die zandvoortpas hebt. En die en, krijg je alleen als je een minimuminkomen hebt, toch ja. Niet? ja, maar het gaat juist om de aanvraag. Ja, om de aanvraag van, de, van een bijstandsuitkering ja. moet je inderdaad naar Haarlem. Naar Haarlem. Volgens mij. In ieder geval is het bij het UWV zo, eh, want die zit in hetzelfde kantoor zoals je weet, krijg je, krijg je wel je, je uh, reiskosten vergoed. Ja, en als dat niet zo is... Maar het gaat eerst om betalen. Ja, nee, duidelijk. Waarom is het niet mogelijk om in Zandvoort ja. in te schrijven? Ja. Wil je dat meenemen, alsjeblieft? Ga ik, dat beloof ik. <lacht> nee, dat, nee, dat beloof ik echt. En dat geldt ook voor het onderwerp wat we net hadden, de ouderen die willen dansen. Precies, van Connie Lodewijks. Nou, Kijk eens ik, waar, er waar er een is, mogelijkheid is voor een vergoeding. Dat de ouderen ook een vergoeding krijgen. Als, je, als een oudere een AOW-uitkering heeft, dan uh, valt die onder dat minimabeleid. En uh, dan hebben ze recht op een Zandvoortpas. Ja. En dan hebben ze dus ook recht op dat soort... Uh, hoe heet het? Uh, althans, gebruik maken van die mogelijkheden. Zoals de bibliotheek en sporten en dansen. En... Dus, dus dan kan bijvoorbeeld uh, Connie Lodewijk of Dance on Air... die kunnen dus kijken of dat, dat te koppelen is. Ik denk, ik denk dat een gesprek met de wethouder daarover een hele goede zou zijn. Nou, nou. Ja? bij deze. Ja, we hebben het over dansen voor ouderen. Ja, nee, heel goed. Dus Rut, je bent heel duidelijk geweest. Ja. Uh, we zijn je zeer dankbaar voor je uitleg... Eh, ik heb je een je? paar beloftes gedaan en uh, die zal ik gestand. Ik zal zodra Gere terug is van vakantie. Okay. Wens je veel sterkte ja, toe voor de komende weken. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Deze blaffe serenade van Wonder Dog Rough Mix. Dankjewel uh, voor uh, de echo die nu weg is. Uh, bij ons uh, zit uh, Albert de Gelder. En we gaan praten over het lot van Jano, uh, de husky. Uh, ik, ik heb daar heel veel uh, voorbij zien komen al. Uh, ik, ik, eerlijk gezegd, uh, ik snap er helemaal geen bal van. Want... Maar is het een husky? Het is een nee. ak Akita. Eh, juist, het is een Akita in. Ja. Akita in. Ik heb hier nog een foto van. Ja, een, ik, ik, heb, ik, ik heb, heb een foto ja, nee, van me nee. uh, hebben met. Ik, ik, ik, heb, okay. ik heb de Akita in nog eventjes uh, doorgespit op internet. Daar en... kan je genoeg vinden, hè? Daar staat erg veel in. En het staat ook in dat zelfs Caesar niet met deze hond overweg kon. Hij kon hem niet tammen, niet uh, rustig krijgen. Uh, het schijnt een, een edelmoedig, rustig. Trots, we hebben het niet over Geno, maar we hebben het hier over, over, over een zacht karakter te hebben. Maar, maar hij wordt niet aanbevolen als gezinsdier. Tegendeel, uh, dan krijg je echt problemen. Dus het is een, een hond met handvatten, om zo maar te zeggen. Het is een hond met karakter. Ja. ja. ja. ja. Um, ja. En het wordt niet aanbevolen om gezinnen met kinderen... om dan zo'n hond in huis te nemen? Nee, nee maar weet daar het ben ik het ook mee eens. Over ja, wat voor goed. hond we ja, praten. Ja, het is een stevige hond. Ja. Ja. ja. Nou, en daar gaat het verhaal over? Daar gaat het verhaal over, ja. Drie jaar geleden, vier jaar geleden... kreeg ik contact met hem in het asiel van Zandvoort. Daar Hoezo werkte hij hier daar? Ik was daar vrijwilliger. Ja. En um, daar zat een Akita... Jeno en, en, en een andere Poland, Buk genaamd, zaten naast elkaar. Nou, uiteindelijk is Buk met mij komen wonen. Ik woon op een klein plekje, dus dat Buk kon wel. En Jeno bleef daar zitten. Een paar keer actie gevoerd om hem te plaatsen bij mensen. En uiteindelijk ging Jeno naar België toe. Naar een totaal onervaren mevrouw. Die nog nooit een hond had gehad. Dus oh, dat, is dat vond ik heel eng. Daar heb ik ook wel mijn twijfels over uitgesproken. Binnen een paar uur kreeg ik een reactie van o oh jee oh jee. Dus ik ben vier dagen naar België afgereisd. En ter plekke heb ik die mevrouw geholpen. Geno, wat je daar noemt, te habiteren. Thuis te laten komen. Uiteindelijk ben ik dan vier dagen weggegaan. Samen met Bukterhuis dat gedaan. En een paar maanden later, een weekje of acht, tien weken later... kwam Jane toch terug, want het, ze redden het niet. Nou, dat was niet echt verbazend. En ik ben weer verder gegaan met Jano. Maar Jano kwam niet meer op de website. En dat was wel een beetje achteraf gezien. Een, een alarmsignaal signaal van, ho, wat is er aan de hand? Maar hij heeft foto's gemaakt met de huisfotograaf. En Jano zou weer op de site komen. Maar Jano kwam niet op de site... En op een, op een mooie zondag liep ik met Geno weer door de duinen. Toen kwam een politieagent langs en die zag Geno wel zitten. Maar die man die ging op vakantie, stapte uit zijn bus en ging op. Maar die maandag word ik gebeld, dat is nu hier ruim een jaar geleden. En uh, vanuit het asiel van Zandvoort. En uh, ja, Geno, daar stoppen we mee. Dat was letterlijk de zin. Ik zeg, hoezo stoppen mij? Nee, uh, we gaan. Uh... Hij wordt donderdag ingeslapen, zoals dat geuthanasieerd. Ik noem het doden van. Nou, dat was even een schrikmoment. Um, ik gaf er aan, er is een politieagent in Zandvoort die hem eventueel zou willen hebben. Die hebben hem gezien. Ja, nou, dan mag je nog wel nagaan zoeken. Dus, oproepje gedaan op Facebook. Die en die agent gisteren gezien. Dat was ook het begin van een Facebook actie. Want wat gebeurde er? Iemand vroeg aan mij, waarom Albert? Nou, donderdag wordt hij ingeslapen. Nou, dat is op Facebook ongeveer ontploft. Ik dacht erop, kom ik in het asiel. Nou, toen werd ik ongeveer met koppen kont het asiel uitgegooid. Want ik had op Facebook een actie opgezet, Wat nog eigenlijk niet mijn bedoeling was. En wat ik ook niet verwachtte dat er zou gaan gebeuren. Toen was ik het eigenlijk al kwijt. Want de, de, de, die actie ging zo ongelooflijk snel. Um, maar wat is het resultaat? Het resultaat nu is dat Jeno weg is. Um, um, uiteindelijk zal die dus mogen komen, uh, geplaatst worden. He. De dierenbescherming heeft uiteindelijk ingezien naar interactie van, uh, um, van de dierenpolitie. Hij hoort niet doodgemaakt te worden, er is niks met die hond aan de hand. Nou oké, okay, je... we gaan testen. Dus de, ze wordt getest. Dat is ergens in een andere ziel in het oosten van het land gebeurd, heb ik inmiddels begrepen. Hij is goedgekeurd. Hij mocht geplaatst worden. Maar met, met de restrictie, dat dat natuurlijk... Er werden een paar dingen erbij gezegd. Nou, ja. terecht. He, dat is, uh, het is geen tackle, het is ook geen cold Dus het is wel een, een eigen hond, zou ik maar zeggen. Hij zou geplaatst worden. Er waren echt behoorlijk grote groep mensen die een akita konden hebben. Ook in Frankrijk een groep. Of een man die meerdere akitas heeft. Kon hij bijkomen. Hij gaat, eigenlijk is hij uit mijn zicht ontrokken En hij is um, um, naar um, uh, Duitsland vertrokken. En dat was een beetje een raar verhaal, want een hond zomaar naar Duitsland, en ook een Akita, maar zo'n hond zo'n hond naar Duitsland, is een lastig verhaal. Dus is inmiddels ook weer duidelijk geworden, Ik kan er straks nog wat over vertellen. Hij is dus eigenlijk verdwenen. Tot een verslaggever, het Hales Dagblad me belde en die zegt: Albert, zullen wij een, af, een, een afsluitend artikel maken? Ga je Jane op bezoeken in Duitsland? Dan gaan we afspreken en dan gaan we dat doen. Dus daar zat ik op te wachten tot het bericht binnenkwam. Het mij persoonlijk verteld door de regelmanager van dierenbescherming dat hij eh, vertrapt, gewond zal zijn door koeien. In Duitsland. Loslopend. Nou, er is een aanleidinggebod in Duitsland en een akita. Maar het kan eigenlijk niet direct, dacht ik nog. Want als ik met hem loop, en ik heb twee, twee, drie jaar hier gelopen in de, in de duinen en een groot vee of een paar koeien. Of, als hij daar rechts van mij een koel liep, ging hij links die meter van de lijn ging hij weg, dus hij was daar bang voor dus het was een verhaal waar ik wel zo mijn twijfels over heb dus Jeno is weg ik heb nu jongensleden een, een, een, een soort, soort alert op, op Facebook gezet van jongens, waar is Jeno? vertel mij dierenbescherming, waar is Jeno? nou, Jeno is weg ik heb na, door die oproep heb ik toch wat reacties gekregen en die oproep geeft eigenlijk wel aan tot, uh, ik kreeg ook zijn, uh, zijn, uh, zijn uh, chipnummer toegemaild van iemand. En dan blijkt tot, uh, er bestaat een tracélijst. Als een hond vanuit Nederland naar buitenland gaat, dat, dat is een lijst voor. Dat, moet, dat wordt gereguleerd, zeker als het een dier is van de dierenbescherming of van een andere officiële organisatie. Daar heeft hij nooit opgestaan. Kunnen dus hij is Kijken. nooit naar Duitsland gegaan? Hij is, hij, en daarnaast moet hij dan um, um, um, gemeld worden bij, op een lijst. Dat is een TASSO lijst. T-A-S-S-O lijst. Staat hij niet op. In Duitsland. Dus hij kan niet in Duitsland zijn. Als je dus een hond officieel, wat je dus verwacht van de dierenbescherming. tot ze officieel handelen. Even de dierenbescherming staat los van het dierenasiel, hè? Uh, dit dierenasiel uh, functioneert onder de dierenbescherming. Okay. Ja, je hebt ook dierenasielen die los van de dierenbescherming ja. uh, uh, functioneren. En je hebt asielen die binnen de dierenbescherming Nederlands functioneren. Deze, dit asiel, werkt binnen het asiel. Nou, ja. Daarnaast heeft hij ook niet op de lijst gestaan wat de afkorting RVO-lijst of de vergelijkbare lijst dat is in Nederland. Waar staat dat voor? De afkortingen die heb ik niet boven water gekregen, maar dat zijn lijsten in Nederland waar de honden op moeten komen, die geplaatst zijn. Van de dingen. Dus op geen lijst komt Jeno voor. Binnen Nederland niet, en buiten Nederland niet. Dat heb ik deze week te horen gekregen en toen dacht ik echt van. Het wordt alleen maar versterkt. Wat is er met Geno aan de hand? He? En. Um, de afgelopen jaar, want ik ben helemaal geen actievoerend iemand geweest... dat nog te lekker mijn hondjes uitlaat en dat is het... kom ik tot de conclusie, gaandeweg... en van vele andere mensen op Facebook... dat dit een soort Duitslandroute is die misschien niet eens bestaat... maar tot het een manier is om honden te laten verdwijnen. Um, de, we, de manier waarop werd mij een jaar geleden al gewaarschuwd... Albert, als Jeno verdwijnt uit het asiel, zie je hem nooit meer. Ze zeiden dus ook van binnen uit het asiel, Albert, jij krijgt Jeno nooit meer te zien... Maar van buitenaf, mensen die mijn casus hoorden, die gaven het ook aan. Ik hoopte, nou ben ik nou de eerste die het op een nette manier voor elkaar krijgt samen. Omdat op een normale manier, normaal betekent gewoon een mooie plek. Tja, dat gaat je goed, fijn. Tot, dat wordt gewoon niet gegund. Die chip die is niet boven water te de krijgen. Chip die chip is niet boven water te krijgen, is verdwenen. Nou, ga mij nu vertellen hoe dat kan. Dat is raar. Ja, dat weten wij niet. Nee. Ik dus ook niet. Dus het is mijn algemene oproep. Mensen, iemand, er moeten mensen zijn in Nederland, CQ Duitsland, België, die iets weten. En het is mijn algemene oproep. Vertel hoe dat kan. Hoe het kan. Ik weet dat er binnen de dierenbescherming behoorlijke zwijgplicht neergezet wordt... Ik was afgelopen zondag had ik me aangekondigd met toestemming afhankelijk om naar de open dag te gaan. Hier het asiel werd later afge. met een aangetekend stuk werd ik toch gevraagd niet te komen. En je bent jaar vrijwilliger daar geweest? Drie jaar. Nou ja, nee, er stonden zes man bewaking tegen mij. Nou, zo gevaarlijk ben ik niet. Ik stel alleen vragen. Ja, dus het is en. Maar nu is jouw oproep. Vertel mij wie dan ook in Nederland die weet. Iets over Geno. Ja, hoe, hoe dat met die route zit. En hoe het met die route zit. Ja, van, die, van die honden die dus naar Duitsland gaan. Hoe kunnen, en ze, die jou, op een lijst. Hoe kunnen ze jou bereiken? Ja. als nou, Mijn Facebook weet. Is, uh, is een soort actie Facebook gegaan. Dat was een vriendenclubje van 60 man. Die is nu 1060 geworden. Maar maar Albert, met... de, Gelder, uh, Albert, Albert, Albert, Albert de, de Gelder Zandvoort. Vinden ze mij. Albert de Gelder Zandvoort. Ja. Dan vinden ze jou vinden als ze mij? iets weten. Ja, is maar allemaal... in feite zou het dus nu... Hè, bedoel als het, als het, uh, het klopt wat men zegt... zou de hond dus nu uh, uh, overleden zijn. Die zou dood zijn. Vanwege het uh, uh, in contact komen met die koeien. Met die koeien. En de ja. Duitse dierenarts die heeft hem toen laten inslapen. Ik heb gevraagd, stuur een foto. Ja, van dan, dan moeten die chips toch ook afgemeld chip, zijn. Precies. En er is niks afgemeld. dus niks. Alles staat open. En hij woont in Nederland. En hij is niet overleden volgens de chip. Maar waar... Dat is raar. Ja. Wij uh, halen deze. nogmaals de oproep. Ja. Als mensen dat weten. Waar dan ook. Albert de Gelder. Zandvoort. Op Facebook. Facebook. Komt helemaal goed. Nou Dank wij zijn benieuwd komst. wat hieruit komt. Want uh, ja, ik, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen. Na deze uitleg vind ik het ook een beetje een vreemd verhaal. Uh, laat men maar komen met een uitleg. Prima. Dank jullie wel. Dank voor je komst. Dank voor je komst. We gaan een muziekje draaien. Paolo Conte. Oh je bent al weg. Paolo Mucambu, serrande abbassata, pioggia sulle insegne delle notti andate, devo pensarci su, pensarci su, ma dipenderà, dipenderà. was uh, je, Paolo Conte. En weet je, het is zondag. aanstaande. Ja. Dan kan je weer genieten van prachtige muziek. In de mm -hmm. Want uh, ja, Hans Rijm. die zit tegenover ons. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. En die man. die is natuurlijk helemaal gek. Hans Rijmers. wat hij allemaal aan muziek naar Zandvoort. haalt. <laughs> Want uh, het is weer raakend 6 in Zandvoort. Ja, 15 jaar. Uh, hoe kan jij in vredesnaam. Ben van den Dungen... een wereldberoemdheid ja. naar nou, zonverhalen. Ben je zo rijk? Nee, nee, de stichting ook niet. Maar, er is natuurlijk een enorm netwerk. Uh, met al die, alle muzikanten kennen elkaar. Spelen allemaal in allerlei formaties. Overal. Dus de, de, de praatjes gaan al heel snel rond. Vijftien uh, jaar is een lange tijd. Eén uh, uh, locatie, vijftien jaar. Uh, uh, negen keer per jaar. Dat is uniek. Dat ga je niet veel meemaken. Uh, dus die, die, die muzikanten praten met elkaar en zeggen, ja, Zandvoort, mooi, prima, moet je naartoe. Goede akoestiek. Vervolgens wordt er gebeld hè, met, met de betreffende solist, wie het ook maar is. Erik Timmermans doet dat. Die, die he, een beetje op die, met tafel slaan. Die, die, oh sorry, die, die programmeert. Maar dit en, is... En, en, en... kent maar, iedereen. Ik snap het, maar deze man is een wereldberoemdheid. I know. I know, daarom zijn we er ook buitengewoon trots op. Afgestudeerd, cum Laude in 1988. Ja. Studeerde in New York, studeerde in ga, ga jij in Cuba. mijn teksten nou voorlezen? Ja, studeerde in Colombia, <laughs> Mumbai. Ja. Eh, groot Veel prijzen aantal, gewonnen. Ja. Groot aantal eh, ja. eh, langs wel platen, cd's. Zeker. Zij, noem het maar op. Zeker, zeker. Die man die, die, die komt nauwelijks in Nederland. Alhoewel, hij geeft ja. hier les op onze tour, ja. ja. Maar hij is continu weg. Die Klopt. man die, die, die vraagt de hoofdprijs. In nou, normale situaties. Krijgt, uh, krijgt betaald volgens de BIM-norm. Zwart? De BIM-norm. De BIM-norm. Oh. BIM ik ben zo blij dat ik iets weet wat jij niet weet. Ja. Dat komt niet veel voor. En BIM-norm, dat, komt dat van het BIM-huis uit ja. Uh, Amsterdam? Ja, er is ooit, er is ooit uh, heel lang geleden... is. Het, uh, uh, uh, Bimhuis opgericht. Daar was onder andere Hans Dulfer en nog een aantal zaten daarin. En die, die hebben toen al enorm geprotesteerd tegen het financiële beleid van de toenmalige managers, uh, club -eigenaren. Want zij vonden toen al dat ze te weinig betaald kregen. Dat vond de rest ook, maar ze wilden graag spelen. Zijn namens nou, we wel een paar centen krijgen gekomen. Spelen vinden we prima. Toen zijn, die, toen zijn zij in, in opstand gekomen en hebben gezegd: dat gaan we niet meer doen. Dan gaan we een organisatie oprichten. Uh, waarbij we uh, bepalen van dat willen we hebben, krijgen we dat niet, dan komen we niet. Ja. Zo simpel. Nou, dat is uiteindelijk uitge uitgegroeid tot, de BIM in, in, tot die BIM-norm. Uh, hoewel daar nu ook aan alle kanten de hand mee wordt gelegd, Dat doen we niet, we betalen keurig volgens die BIM-norm. Ja. En, en goed, deze moon kooft naar Zandvoort. Ja. Maar hij speelt niet alleen. Nee. Wie zit er erbij? Uh, de, uh, Erik Timmermans, uh, Gijs Dijkhuizen. Oh, wacht even, Erik en Rob, Timmermans, die speelt Contrabass. Uh, en, en Rob van Kreeveld, ja. Rob van Kreeveld, piano. Ja. En Gijs Dijkhuizen, uh, slagwerk. Juist. En ja. hij speelt, Ben speelt sax. Ja. Ja. En erg goed. Ja. Hoe laat begint dat programma? Half, half drie. Ja. Het uh, uh, oh, staat hier uh, half 15, uh, Ja, half. nee, het staat fout in de krant. Ja. Half drie, dus. in, in de krant staat uh, 15.30, maar ja. dat moet 14.30 zijn. Het, het staat verder overal goed. In dat. de advertentie staat dat goed. Alleen het. in het een, ene stukje staat dat. Het uh, duurde dan tot 5 uur? Uh, ah, 5 uur, half zes. Ja. Op, zolang als ze het leuk hebben. En, en daar zorgen we dan wel voor. En de kosten, toegang. 15 euro. Zoals altijd. Ja. Maar je hebt er weer een etentje aan vastgeplakt. Nee, dat doet Theo. Dat, ja. dat doen wij niet. Nee. Dat doet Theo. Maar die heeft een heel speciaal minuutje. Het zou best en kunnen. 11,50 euro kost ja. het. Oké. Okay. Maar je moet je bij Theo wel ja. aanmelden van tevoren. Ja, van tevoren even aanmelden. 0654. Uh, ja. 677947. Nog een keer. Ja. 0654. 677947. En dan ja? kan je na afloop blijven eten. Dat is altijd gezellig. Zeker. Blijven muzici ook uh, eten? Meestal wel. Kijk, meestal wel. Dan, kan je handtekeningen dan, dan, vragen? Nou ja, kijk, weet je, weet je wat het is? Uh, op, het, op het moment dat zij uh, spelen op het, dezelfde vloer waar het publiek zit. en je eet op dezelfde Vloer waar het publiek zit, dan kun je ook gewoon met elkaar praten. Ja. En, en, en daarmee wel... onderscheiden wij ons dan ook van anderen. En dat nog moeten een toegift? we vooral zo, uh, zo houden. Hans, ja. speel ze nog een toegift nee, dan ja. tijdens het eten? Daar nee, doen we niet aan. Oh. Nou, flauwekul, uh, Pieter, kom op. <laughs> ja, Laten we ja, proberen het voor te houden. We hebben wel, wel niet zoveel tijd. Ja, ja, ja. ja, ja wat voor nummers denk je dat ze gaan spelen? Dat weet ik niet. Ik dat weet ik niet. heb geen in. idee. Nee, ik wil het ook niet weten. Geen idee wat de speellijst is. Ik, ik, ik bedoel, het is voor ons allemaal leuk, maar. Laat één ding duidelijk zijn. Het is geen uh, avant-garde uh, als het uh, ICP of uh, dat soort dingen. Nee, er wordt gewoon muziek gespeeld die iedereen begrijpt. Waarbij ze in ieder geval gelijk eindigen en gelijk beginnen. Dat is wel handig. Ja. En wat daar tussenin zit, gaan wij ook snappen. Dus ja. het wordt een prima concert. Over het algemeen zit het toch een beetje in, in de, uh, het American Songbook. En dat daar, uh, ik denk dat Band van der Dungen uh, uh, toch een aantal eigen stukken gaat spelen. Prima. Ja. Dat hoort ook zo. Ik, het, hebt, is zijn, het is zijn feestje. Hij heeft toch een Caribbean invloed. Uh, in, uh, ja, tuurlijk. Hij speelt in de Nueva Montega en de uh, uh, extremo tango. En dat zijn fantastische uh, uh, formaties. Waarbij, waarbij er toch echt wel een hele goede Latijnse inslag is. En prima. Uh, doen we weer iets anders van wat we anders doen. Helemaal goed. Helemaal A, een leuk. Een invloed van India heeft hij. Want daar heeft hij ook gestudeerd. Ja, ja. Ja, je kan beter zeggen waar je niet gestudeerd hebt dan wel. Dan zijn we sneller klaar, ja. denk ik. Het is geen kleine jongen. Nee, absoluut niet. Nee, we, we hebben er ook wel even over gedaan om uh, in bezig geweest om hier te krijgen. Maar dat moet hier maar net zijn. En dat geldt voor meer. Dat gold vorige maand ook voor Max Ionata. Uh, die moet hier toevallig net toeren in Nederland... En dan, en dan kun je er gebruik van maken. En dan komt hij hier met degene waarmee hij in Italië en in Zwitserland ook speelt. En dat kent elkaar. En dat neemt elkaar mee. En die zeggen van, dan moet je in Zandvoort komen. Fantastische akoestiek. En daar moet je spelen. En Ja, prima. Da, dan roep ik ook wel eens gekscherend. Die moet eerst in Zandvoort spelen. En daarna volgt de rest, de rest van de wereld. Hans, door onze vragen... Verder zijn we daar buitengewoon bescheiden in. Hoor. Als door onze vragen zijn we helemaal niet aan jouw lijstje toegekomen. Nee, maar dat heb jij zelf om zeven geholpen met je inleiding. Ja. Dat duurt de godverdikke me drie minuten, man. Ja. Ik, ik bedoel, dat schiet toch niet op zo? Dat is geen interview, hoor. Dat maar. is een, een, een, dat is, dat is een one-man-show. Nou, heb je nog punten op je, jouw aantekeningen? Nee, nou niet meer. Oké. Okay. Nee, nou ben ja, ik ja. klaar. Nee hoor, ik wil alleen nog even zeggen dat we ook ontzettend blij zijn dat Rob van er is. Geweldige pianist. pianist is onder andere de componist van Meisjes van 13. Ja. En uh, achterop een vader op de fietsen. Jarenlang de ...geleider van van geweest. Ja. Een geweldige muzikant. Zwaar ondergewaardeerd in het jazzcircuit. Maar fantastisch. Hans, we halen het nog even. Aanstaande zondagmiddag. Hoe laat? Half drie. 15 euro entree... En uh, pieter, een goed weekend verder, hè? Ja, en, hou je, en hou je <laughs> klep verder, man. Kom op. Goed, nou, we gaan nog even bij. Weekend. Dankjewel Hans uh, Rijmers, voor je komst. We gaan even de agenda proberen ja. door erheen te jagen. Uh, nou ja, jagen. Uh, vanaf 30 september is er nog steeds in het Zandvoorts Museum de expositie Hedendaags Realisme. Anno 2016. Dat zijn schilderijen en beelden van Nederlandse en Vlaamse kunstenaars. Ja, en tot en met 1 november kunt u nog genieten van de zandstrandsculpturen. Ja, dan hebben we tot 31 oktober de, de hele maand Zandvoort Goes Wild. Als je daar uh, informatie over wil hebben, dat, is, uh, dat zijn diverse excursies. Dat gaat onder andere ook over de bronstijd. Kijk op www punt Zandvoort het gaat dus over, over het Damherten hoor. Ja, nou ja, goed. De bronzen. We ja. oh. hebben het niet over uh, de mannen goed. van Zandvoort, maar over de herten inderdaad. Goed. <laughs> Dit weekend. Ja. De finale races op het circuit van Zandvoort. Ja, en we hebben natuurlijk ook het open atelier van Donna Corbani. Van Spekstraat 104, van 12 tot 5. Juist. En datzelfde weekend, dus uh, dit weekend, Kunstkracht 16, BKZ uh, in Gallery de Wachtkamer, in de Jupiter Passage. Wordt? Passage. Dat is van 11 tot 5. En echt waar, ik kan iedereen aanbevelen om daar te gaan kijken, want uh, maar, is super. Maar om half drie moet je wel in de kroeg zijn. Ja, morgen. Maar ja. je kunt vandaag al terecht, hè? Daar ja. bij uh, de wachtkamer. Maar zondag moet je om half drie in de krocht zijn. Naar de, de krocht zijn, precies. En dan hebben we. Ja, jeetje, mina. het wordt heel druk. Dus het wordt rennen. Want je kunt ook nog bokbier proeven. op diverse locaties in het dorp, van twee tot zes. En. Ja, en, dus in, en dan gaan we naar de week erop. Want dan hebben we de pubquiz in Café Koper. vanaf negen uur. Entree 2,5 euro. Ja, en op het circuit, dat is dan de dag daarna, dat is... Uh, de oktober. Wat, Ik denk dat dat... 14, is dat de vrijdag of de zaterdag? Ik ben het even, vrijdag. Ja, vrijdag, ja. En dan ja. zaterdag hebben we de DNRT Finals op circuit Park Zandvoort. Ja, en dan uh, op zondag is het leertekenen in drie dimensies in de bibliotheek. Van één tot drie, inderdaad. Ja. Nou, dan hebben we diezelfde zondag, hebben we uh, classic concerts met het Blazers Ensemble. Septriones in de protestantse kerk. Ja. En, uh, mooi. Dat, uh, ja, dat, maar goed, daar, daar komt ongetwijfeld Peter uh, Tromp uh, nog wel een keer over praten. Uh, over uh, ja. wanneer dat plaatsvindt. Nou, eerste, elke, elke eerste maandag van de maand een nabestaande groep bij ook Zandvoort van half twee tot drie. En elke eerste dinsdag van de maand om half elf digitaal spreken we voor al uw vragen over uw iPad, tablet, smartphone. Ook bij ook Zandvoort in de Vlemingstraat 55. Goed, en dan hebben we elke vrijdag medische gymnastiek bij Pluspunt. Dat is ochtends van kwart over negen tot kwart over tien ook in de Vlemingstraat. En dit programma wordt herhaald op donderdag aanstaande van acht uur tot tien uur in de ochtend. En u kunt daarvoor luisteren naar www.zfmzantwoord.nl. Of je gaat naar de radio, kanaal 40, op je tele, of je televisie kanaal 40. Want dat is wat ik altijd doe. Maar goed, we bedanken Cor Draaien voor de techniek. Dank Bedankt wel Cor. Cor. De redactie was deze week in de handen van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Met eindredactie Gerry Rutte. De koffie was lekker hè. Ja, Bedankt, Floris Faber. Uh, Yvonne Roosendaal die heeft dat keurig netjes gedaan. Ja. Hotel Hoogland uiteraard bedankt voor de gastvrijheid, de koffie, de was, thee en de water. En het was weer gezellig, Irene Irene de Jager. Ja, dankjewel Pieter. Samen je te Ja, we <laughs> hebben er weer een gezellig dingetje van gemaakt <laughs> samen. Uh, we gaan nog even een muziekje luisteren. Is dat voldoende of moeten we nog meer vertellen? Ja, we kunnen... Het is voldoende. We gaan luisteren naar Boney M. I see a boat on the river. Ik wens iedereen een fantastisch weekend. En ja, uh, graag gelijks. tot de volgende keer. Oké. Okay. Dag.